2 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Jazzzangeres Rita Reis is overleden. Ze was de bekendste jazzzangeres van Nederland... en heeft tot 2011 meer dan 70 jaar op het podium gestaan. Reis leerde pas rond haar twintigste de jazz echt kennen. In 1953 maakte ze haar eerste plaatopnames in Zweden... destijds een belangrijk centrum voor jazz in Europa. Na de dood van haar eerste man trouwde ze in 1960 met pianist Pim Jacobs. Ze won een jazzfestival in Frankrijk en reis werd daar uitgeroepen tot Europe's First Lady of Jazz. Reis kreeg verschillende onderscheidingen, waaronder acht Edisons en de Bird Award. Bird Award. Rita Rijs is 88 jaar geworden.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 ANWB-verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Daarom is de A2 richting Den Bosch afgesloten. Er is een omleidingsroute via de borden U11. Er staat een file tussen Bokstel en Bokstel Noord van 5 kilometer inmiddels. Ook een ongeluk op de A2, maar dan Den Bosch richting Amsterdam... zorgt voor 6 kilometer file tussen Knoop het Oude Rijn en Maarsen. Daar zijn twee rijstroken dicht.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 NOS, NOS Radio Game. Langs de lijn Met Robert Meder Ja, goeie zondagmiddag tot 6 uur. NOS langs de lijn met veel live sports. We zijn bij de Grand Prix Formule 1 van Hongarije. We volgden Robin Haarzen in zijn tennisfinale van het atp toernooi van Gestaat. Motocrosser Jeffrey Hellings kon in theorie wereldkampioen worden. We volgen de honkballers van Kinheim en HCAW in het hoofdklasseduel. En we zijn natuurlijk bij de finale om het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen tussen Duitsland en Noorwegen. Met Oranje International Daphne Koster kijken we vooruit naar dat duel. En met Marleen Veldhuis en Johan Kenkhuis praten we over de WKZ zwemmen die vandaag in Barcelona zijn begonnen. En als het goed is, zijn ze net weg. De grote prijs van Hongarije voor Formule 1-wagens Louis Dekker. Halverwege het eerste rondje. De eerste gaat er vanaf de eerste schade in het middenveld. Maar belangrijker aan kop is het op dit moment Lewis Hamilton. Lewis Hamilton vertrokken van pole position. De dertigste al in zijn carrière. Bovendien zes keer achter elkaar dit seizoen gestart vanaf de eerste rij. Dat heeft hij goed voor elkaar de Grand Prix van Hongarije heeft Hamilton al drie keer gewonnen. En hij gaat proberen daar een vierde aan toe te voegen. Zijn grote tegenstander, dat kan wel eens de temperatuur worden. De temperatuur van het asfalt op dit moment schrikt niet 51 graden. Het is bloedheet in Hongarije. En bij 51 graden temperatuur van het asfalt gaat iedereen natuurlijk toch weer kijken naar die banden. Die Pirelli's, waar zoveel over te doen is geweest. Die klapbanden van een paar weken geleden, vooral in Engeland. Blijven ze heel onder deze heftige omstandigheden. Lewis Hamilton aan kop, Sebastian Vettel de leider in het kampioenschap 2. En op de derde plek Romain Grosjean in de Lotus. De eerste ronde zit erop. Oké, okay, Tokyo! South America! Jagger en Dansen in, in the Street. 8 over twee en dan was langs de lijn. Robin Haarzen stond in een ATP-finale voor de derde keer in zijn carrière. Dus zo vaak komt het niet voor. Het was in uh, Gestaat in Zwitserland. Zijn tegenstander, niemand minder dan de Rus, Michael Juschny. Op het gras van Wimbledon was uh, Juschny in de eerste ronde de baas over Robin Haarzen. En uh, ook op het uh, gravel in Gestaat was de Rus dus de sterkste. Uh, Edwin Peek, je hebt de finale gezien. Jazeker. Um, wat waren de sets dan eigenlijk? 6-3 en 6-4. Dus eigenlijk wel weer duidelijke cijfers. En weer geen set gewonnen door Robin Hazen. Dus dat hm. is wel uh, ontluisterend eigenlijk. Ja, nou niet in de finale, maar hij heeft wel mooi de finale bereikt. Zo kan je het ook zeggen, toch? Absoluut, want het is een hele goede week geweest voor hem uh, in uh, Zwitserland. Hij heeft hele goede zegens geboekt. Zeker op de nummer 18 van de wereld. Dat deed hij in de tweede ronde. Dat was uh, Janko Tepsarovic. Die stond misschien niet heel fijn op de baan. Was wat afwezig, maar toch. Hazen deed het uitstekend tegen hem. En daarna ook nog zegens op uh, Marcel Granoyers, Echt een greffelbijter, een Spanjaard. En gisteren nog een heel mooie zege op Feliciano Lopez. En dat was ook geen makkelijke partij. Ja. Dus uh, ja, hij heeft het goed gedaan in Zwitserland. Wat heeft hij toch met de Alpenlanden? Twee ja dat keer, ga je zo twee ja, keer ja, even afmaken. twee keer kidsbuhl en nu uh, de finale in uh, in gestaat nou, het zou ongetwijfeld iets te maken hebben met, uh, met de frisse berglucht. Dat, dat moet het wel zijn. Nee, ja, het bevalt hem gewoon heel erg goed. De toernooien zijn goed georganiseerd daar. Dat, uh, dat, dat is ook wel duidelijk. In, in Kietsbuhl heeft hij dat ook al gememoreerd toen hij daar het toernooi won. Toen zei hij ook van... Ja, het is hier zo perfect georganiseerd. Je hoeft als tennisspeler nergens anders aan te denken. En uh, ja, vandaag zei hij dat ook weer uh, in zijn dankspeech. Uh, nadat hij zijn schaal had gekregen voor de tweede plaats. Nou ja, misschien waar ik dan toch deutsch ben... Uh... Nou ja, ik freu mich immer om hier te spelen. Op de höhe. Ik denk dat het mijn tennis zogenaamd komt. Dat ik met de omstandigheden goed omgaan kan. Heute had het leider niet gereicht. Hij spreekt in ieder geval goed Duits. Ja, was, de mensen stonden ook echt verbaasd dat het zo goed is. Maar ja, hij heeft inderdaad een Duitse achtergrond. Dus ja. met het Duits ja. zit het heel goed. Is dat nu 57ste? Door het halen van die finale in gestaan, gaat hij dan de top 50 in, denk je? Ja, dat zal net gaan lukken. Het is altijd weer afhankelijk natuurlijk wat de spelers rondom hem doen. Maar hij pakt er in ieder geval 130 bonuspunten erbij. Dus dan gaat hij inderdaad richting de 645 e plaats. Dus dat is goed. Maar volgende week wacht alweer Kietzbuil. En dat toernooi, zoals jij al zei, heeft hij twee keer gewonnen. En is ja. hij ook titelverdediger. Dus daar staan dan weer 250 punten op het spel. Ja. Ja, want vooral duidelijkheid, hij moet dan uh, min of meer hetzelfde doen dan, uh, dan vorig jaar om niet te veel punten te verspelen. Hè. Daar komt het, uh, eigenlijk ja, precies, keer. want anders ga je, nou ja, dan ga je ja. weer uh, aardig wat punten verliezen en dan kan je weer zo richting 60, 65 duikelen. Dus dat is ook weer niet de bedoeling natuurlijk. Zeg, als, je, als je nou om je heen kijkt, naar nou, bijvoorbeeld ook Seisling en de Bakker, die uh, uh, lijken ook in vorm, staan de laatste weken ook goed te spelen. Waar komt het in één keer vandaan? Ja, nou, eigenlijk iedereen heeft een beetje... Kijk, de bakker komt van heel ver. Die heeft, stond een jaar geleden nog 400ste. Die heeft, heeft veel talent. Nou, die komt terug. Heeft nu ook weer een vaste coach in dienst. Dus langzamerhand gaat dat goed. Haalde een halve finale vorige week in Zweden. Dat was ook niet niks. Nou, Igor Seisling is al een tijd heel goed bezig met een Spaanse coach... Had uh, hadden twee weken geleden nog een kwartfinale in uh, Newport in Amerika. Nu iets, weer iets wisselvallig. Ja, en Hazen die werkt ook pas een, een half jaar met zijn nieuwe coach, coach uh, Marcos Coris. Ja, En dat lijkt zich nu ja, uh, uit te betalen. Ze moesten een beetje aan elkaar wennen. We hebben nog dat schreeuwincident gekregen in, uh, in Rosmalen... Hè, waar iedereen een beetje van uh, raar stond op te kijken wat gebeurt hier. Ja, mag de, de muziek nog... uit? Ja. ja, precies. Mocht die muziek wat zachter. Ook in, uh, op Roland Garros had hij nog wat mot uh, met uh, Jerzy iets zijn tegenstander... Maar op een of andere manier klikt het wel tussen die twee. Ja, ja, en het lijkt zich nu uit te betalen. Ja. Goed Op weg naar uh, de US Open, hè, want Amerika zit eraan te komen op het hardcourt. Uh, denk je dat ze daar iets aan hebben aan deze vorm? Nou, ik denk zeker, zeker voor uh, Igor Seisling. Die jongen speelt uh, goed uh, aanvallend spel. Uh, nou Op het hardcourt komt het natuurlijk ten goede. Uh, maar ook Robin Hazen, die eigenlijk wel zijn beste resultaat op Greffel haalt. Maar met zijn opslag, die ook vandaag toch alweer aardig liep. Ja, is dat een wapen op het hardcourt. Dus de, ja, dan moet je de release lekker kort houden, aanvallend spelen. Wat ook zijn doel is. Ja, en dan moet het wel kunnen lukken op het hardcourt. En voor Timo de Bakker, ja, is eigenlijk altijd wel zijn favoriete ondergrond geweest. Dus uh, ja, voor de Nederlandse mannen ziet het er best aardig uit. Mooi, we gaan het zien, dankjewel. Even Peek over uh, de verloren finale, dus van Robin, Haarze en Gustaats... In twee sets verloor die van uh, Jusni. Dan gaan we naar um, de week aan zwemmen, want de inleidende beschietingen van de water. De, de springers en de kunstzwemsters de daarmee begonnen vanmorgen in Barcelona. dan Nu echt het wereldkampioenschap ook bij de zwemmers en de zwemsters. Op dag 1 kwam alleen de Nederlandse estafetteploeg op de 4 keer 100 meter in actie tijdens de series. Contact met Bob van der Tak in Barcelona, daar wordt het gehouden. Dag Bob, goedemiddag. Um, goedemiddag. De Ner zesde zijn ze geëindigd, de Nederlandse vrouwen. Toen ik dat hoorde, las en zag, dacht ik, nou valt het niet een beetje tegen? Wat is jouw uh, idee? Ja, als je kijkt naar de voorgaande jaren, dan klinkt een zesde plaats natuurlijk inderdaad als een beetje tegenvallend. Maar goed, je moet wel bedenken dat die ploeg uh, eigenlijk weer een beetje opnieuw opgebouwd moet worden. Omdat er natuurlijk één belangrijke schakel is weggevallen na vorig jaar, na de Olympische Spelen. Marleen Veldhuis, haar carrière heeft ze beëindigd, dat verhaal is bekend. En dus uh, heeft eigenlijk, uh, ja, eigenlijk de hele week, zeg maar... In... En ook de, de serie vanochtend in het teken gestaan... van wie neemt die plek van Marleen Veldhuis over mm -hmm. in de finale vanavond. Uh, nou, er waren twee uh, mensen die zich eigenlijk uh, daarvoor in pole position hadden gebracht. Hè. Dat gebeurde afgelopen week op, bij een time trial in het trainingskamp. Toen hebben alle reserves uh, gezwommen, in vorm ook. En uh, degene die de beste tijden hadden, dat waren Esmee Verbeulen en Elise Bouwens... En uh, die uh, mochten het uh, dus uh, vanmorgen gaan uitvechten eigenlijk. Inge Dekker moest zich formeel ook nog plaatsen. Want die uh, heeft natuurlijk ook een wat aparte voorbereiding gehad. Uh, traint nog maar een paar maanden fulltime. Maar uh, goed, van, van die drie uh, gaan er twee door naar vanavond. En dat zijn dus uh, Elise Bouwens en Inge Dekker geworden. Dus het, het, het jonkie SM Vermeulen is afgevallen. Ja, maar die, die, die krijgt nog uh, veel meer kansen. En, he, die komt net kijken, moet ik het zo zien. Ja, die is heel jong, nog 17 jaar. Het was eigenlijk al een grote verrassing... dat zij zich uh, in die ploeg zwom van vanochtend. Uh, zij heeft een persoonlijk record staan van boven de 56 seconden. Nou, dat is niet echt een uh, tijd waar je internationaal potten mee breekt. Maar bij die time trial eerder deze week... soms een tijd van in de 54. Dat is natuurlijk ongelooflijk als je een persoonlijk record hebt van in de 56. Dus uh, ja, dan maak je wel sprongen. Maar dat kunstje, die, die stunt als het ware... die kon ze van, vanochtend niet herhalen. Misschien toch een beetje door de door de entourage van zo'n groot stadion, zo'n groot kampioenschap. Vanmorgen klokte ze een tijd van uh, boven de 55 seconden. Overigens, als je daar dan ook nog de, de tijd van de vliegende start bij optelt... is het nog altijd dik een persoonlijk record. Dus zo slecht was het nou ook weer niet. Maar goed, het was niet genoeg om zich in die ploeg voor vanavond te zwemmen. Want uh, Elise Bouwens en Inge Dekker... die zullen Femke Heemskerk en Renomi kromo vanavond uh, vergezellen. Bouwens en Dekkers om allebei in de 54 ja. seconden. Ja, En in totaal uh, leverde dat dus een zes de plaats op voor Nederland vanmorgen. Ja, nou is het verschil he, op het moment dat uh, Ranomi erbij komt natuurlijk wel heel groot. Maar denk je dat het verschil groot genoeg is om uh, een plek op het podium uh, te krijgen? Nou, Op het podium misschien wel, maar ik denk dat de eerste plaats... en misschien zelfs ook wel de tweede plaats, dat dat toch wel buiten bereik is nu. Hoor, Het verschil vanmorgen met Amerika en Australië was uh, zo'n twee seconden... Uh, Goed, Rano Micromo Widjojo komt er natuurlijk bij. Dus dat scheelt wel een slok op een borrel. Maar de, bij Amerika hebben ze ook nog één Missy Franklin. En Australië heeft Kate Campbell. Dus ik denk dat dat elkaar wel redelijk opheft. Dat je daar niet twee seconden mee gaat goedmaken. En Amerika en Australië hebben natuurlijk altijd het voordeel... van gewoon een veel bredere ploeg. Die kunnen uit een veel grotere vijver vissen. Zullen misschien weer met twee, drie, vier nieuwe zwemsters komen vanavond. Dus uh, die luxe heeft Nederland op dit moment niet echt natuurlijk. Maar... Uh... Maar ja, ze hebben zelf gezegd top 5. Dat heeft Jacques Overhaaren steeds geroepen. Top 5 of misschien het podium. Maar ja, ik denk dat brons echt wel moet kunnen. Want als je kijkt naar de tijden van vanochtend, dan zat het allemaal heel erg dicht bij elkaar. De nummer 3 was Canada. En Nederland zat daar maar 38 honderdste achter. En uh, met Ranomi en Jojo erbij, ja, dan uh, moet je daar wel voorbij kunnen komen. Maar ik denk dan wel dat het heel erg, uh, heel erg spannend gaat worden. Nog even kort, uh, nog meer opmerkelijke zaken uit de ochtendsessie van vandaag? Nou, niet zo heel veel. De meeste favorieten die hebben zich gewoon geplaatst uh, voor de finale, zoals of voor de halve finale hangt af van de afstand. Hè, maar dat, uh, er waren niet echt grote sensaties. Er was wel één opmerkelijke iets: dat was uh, bij de estafette bij de mannen, ook vier keer 100 meter uh, vrije slag. Daar. Uh, van België in actie vorig jaar nog in de Olympische finale. Die Belgische mannen, die hebben heel veel ambitie. Die hebben een Nederlandse trainer overigens, Ronald Gaestra, die al jaren in België werkzaam is. En die heeft nu hier de estafette man onder zijn hoede. En die had bedacht, Ronald Gaastra, dat uh, de beste zwemmer... De vrije slagzwemmer van België, Pieter Timmers... dat hij die, die wel rust kon geven in die series. Nou ja, en je voelt hem al aankomen natuurlijk. Ja. Negende tijd uitgeschakeld. Dus dat was een klein foutje van uh, Ronald Gaastra. En uh, de Belgische collega's hier op de perstribune die waren not amused, kan ik je melden. Ik kan me iets bij voorstellen. Goed, uh, wij horen jou uh, later vandaag, in ieder geval met de finales. Dankjewel, Bob, voor nu vanuit uh, Barcelona. Ja, we hadden het eigenlijk over de, de Golden Girls. Hè. En zo werden ze toch wel genoemd, de vette vrouwen van, uh, van Nederland... op de vier keer 100 meter vrije slag. Maar goed, na het sportieve pensioen, als ik het zo mag zeggen... van Marleen Veldhuis, uh, die later... Vanmiddag dus, de gast is bij ons, moest er natuurlijk wel verjongd worden. Nou, die verjonging die komt in de persoon van Esmee Vermeulen. We hadden het net al over haar. 17 jaar, een groentje in de ploeg die vanochtend in actie kwam in de series. Op de eerste dag van het WK Zwemmen is het de eerste race voor de Nederlandse equipe. En voor haar de eerste wedstrijd ooit op dit niveau. Esmee Vermeulen. Net 17 jaar, ze mocht als rookie mee naar het WK om er gewoon eens aan te snuffelen. Maar tijdens het trainingskamp voorafgaand aan het WK kwalificeerde ze zich heel verrassend voor de estavette ploeg. En dus stond ze daar zomaar, tegen het middaguur in Barcelona, op het startblok. Ja, het was heel gaaf, ja. ja. Heel groot. <laughs> Want uh, was je nerveus? Had je veel spanning vooraf? Ja, ik was wel zenuwachtig, maar niet echt meer dan individueel of dus zo, nee. Het was natuurlijk voor jou toch wel een verrassing misschien dat je mocht starten ook in die En Je ging hier mee als rookie. <laughs> ja, nee we hadden dinsdag een time trial gedaan en ja, toen mocht ik mee maar dat had ik niet verwacht. Nee. Hoe beleef je het dan dan die dagen daarna? Want ik kan me voorstellen dat je dan ook niet weet wat je precies overkomt. Nou, de eerste dag was het wel even wennen, maar uiteindelijk heb ik wel snel de knop om kunnen draaien. En gewoon uh, richt op vandaag, dus dat ging wel goed. Het gaat hard met de carrière van uh, Esmee Vermeulen. Oké, okay, in de series in Barcelona zwemt ze niet die snelle tijden waartoe ze eerder in staat was. En we zullen haar ook niet terugzien vanavond in de finale. Haar plaats wordt ingenomen door Ranomi Kromuidjojo. Maar toch, uh, trainer Martin Truijens, ze staat daar maar wel. En dat is mooi, hè? Ja, absoluut. Uh, ik denk dat voordat het weer nooit begon, uh, dat niet in de lijn der verwachting lag. Uh, via een swim-off of een time-trial eigenlijk in Kalelja uh, uh, heeft zij en ook Elise... ...die hebben zich allebei in die estafette gezwommen. Ik had Esmee, net als Elise, graag vanavond nog een keer gezien. Uh, helaas mocht dat niet zo wezen. Uh, dus ja, dat is een, in die zin uh, jammer. Uh, aan de andere kant, uh, ja, ik denk dat uh, het voor haar... Uh, ...als je even terugdenkt, een jaar geleden... Had ik, ...had ik in ieder geval niet verwacht dat ze hier überhaupt zou staan... ...en ik denk zij ook niet. Want neem ons even mee terug in de tijd. Hoe was de situatie rondom haar toe? Dan spreken we alweer over een andere trainer. Dus <laughs> ik ken haar eigenlijk pas een goede 2,5 maand. En ja, het uh, is wel heel snel gegaan. Hè? Zij heeft uh, op basis van uh, vertrouwen eigenlijk in haar talent een plek gekregen uh, in deze WK-ploeg. En uh, ja, heeft dat vertrouwen denk ik meer dan waar gemaakt. Uh, en ook haar diensten hier nu bewezen, want de ploeg zit mede dankzij haar in de finale. Uh, dus ja, in die zin fantastisch. En ja, als je kijkt naar de ontwikkeling uh, puur tijdstechnisch op haar 100 meter... dan heeft ze ja, denk ik zo'n twee seconden verbeterd in zo'n korte tijd. Dus dat, dat zegt wel iets over haar talent. Het talent is onmiskenbaar, maar een talent moet ook rijpen, moet leren... moet praten ook met routiniers. En uh, ja, als je het hebt over routiniers, dan denk je bijvoorbeeld aan uh, Inge Dekker. hè? Ja, toch zeker wel. Kijk, Ik lig op de kamer bij Esmee. En die is uh, meer dan tien jaar jonger uh, dan ik. Dus... Uh... Ja, dan merk je wel. Voor mij is het allemaal een beetje vanzelfsprekend. En uh, ja, Ze moet nog een beetje inkomen met de meeste dingen, maar ja, dat, zo was ik ook tien jaar geleden. Ja, precies. Want uh, wat dat betreft, uh, hebben jullie het daar dan ook over, van hoe je dat aanpakt, zo'n WK? Voor haar is het volkomen nieuw natuurlijk. Ja, nou ja, soms wel. Ze vraagt ook heel vaak, oh, maar hoe ga jij dat dan doen en wanneer doe je dit en dat? Dus, uh, maar goed, ze moet ook haar eigen weg erin vinden, maar ik probeer wel te helpen natuurlijk. Wat zijn nou de tips die jij kan geven daarin? Nou ja, vooral rustig blijven en uh, ja, weet je, als je drie dagen van tevoren al van de zenuwen niet meer kan slapen, ja, dan moet je toch op de een of andere manier dat onder controle zien te krijgen en uh, ja, dat soort dingetjes. En zo is die ene race in Barcelona voor Esmee Vermeulen een start, een leermoment, iets waarvan ze in de toekomst nog veel profijt kan hebben. Ja, zeker, dat is een hele grote ervaring, ja. Als je op haar jonge leeftijd, ze is net 17, al zo goed bent, wat zegt dat dan over je toekomst? <laughs> Uh, ja, dat is altijd toch koffiedik kijken. Ik denk zolang zij zwemmen leuk blijft vinden, uh, dat ze een mooie toekomst voor de boeg heeft. Tot zes uur. Het laatste sportnieuws bij NOS langs de lijn. Friday and sunrise every day. Begin bij de Formule 1 in Hongarije was het Hamilton, Vettel en Grosjean. Ik ben benieuwd zal wat van alles zijn. Louis Dekker. Ja, want we hebben de eerste serie pitstops achter de rug. En dan gaat het veld op de kop. Met name omdat een paar coureurs dan doorrijden. Omdat ze op andere banden starten dan de kop. Uh, die drie die je net noemt, die rijden nog steeds virtueel aan de leiding. Maar er is wel wat veranderd. Mark Webber vertrek, vertrekt van plek 10, Vertrekt op een andere band. Een band die het langer volhoudt. Heeft nog niet een pitstop gemaakt. En rijdt daarom nu vrolijk aan de leiding. En rijdt ook bovendien de snelste ronde. Maar het is misschien een wat vertekend beeld. Nummer twee, Lewis Hamilton. Ik denk dat hij op dit moment de beste papieren heeft... Om om straks toe te slaan. Jensen Button, derde, ook nog niet gestopt in de McLaren. En op nummer vier de Sebastia is Sebastian Vettel, de kampioenschapsleider. Die uh, probeerde om tijdens die pitstop Hamilton te grazen te nemen. Maar uh, het was allemaal niet snel genoeg, het ging niet goed genoeg. En Vettel heeft eigenlijk nu al een hele tijd klem gezeten achter Button. Verliest nu veel tijd, dat geldt ook voor de mensen achter hem. Romain Grosjean, Fernando Alonso... En euh, nou ja, heel veel verderop kom je dan nog bij Kimi Raikkonen terecht. Die echt het slachtoffer lijkt van de eerste serie pitstops. Die komt helemaal midden in het veld terug. Guido van der Garde dan. Uh, rijdt natuurlijk ook mee. Vertrok van de 1 na laatste rij. Eigenlijk zoals we van hem gewend zijn. Achterhoede team is het nu eenmaal. Dus veel wonderen mag je niet verwachten. Maakte wel weer een hele goede start. Pakte weer een paar mensen. Maar eigenlijk kun je het uittekenen. Het is iedere race hetzelfde. De eerste twee, drie ronden gaan goed. Daarna zakt hij weg. Inmiddels heeft hij ook zijn pitstop achter de rug. Hij was een van de eerste die naar binnen schoot. Rijdt nu rond op de 20ste plek. 20 van de 22. Want iedereen rijdt nog steeds. We hebben geen incidenten gezien. Het is tot nu toe niet de meest spectaculaire race van het jaar. Mark Webber aan de leiding. De vraag is, hoe lang nog? En dan in Haarlem, daar staan de honkballers van Kinheim en HCRW tegenover elkaar. Kinheim is, dat weet u waarschijnlijk als honkballiefhebber, de nummer twee van de competitie en al zeker van de play-offs. Maar de vraag is hoe dat zit met HCRW. Theo Pleasure, goedemiddag. Goedemiddag Robert. Nou, die zijn dat uh, zeker niet. En die gaan dat ook niet meer halen. Die staan op dit moment zesde met 25 uh, punten en met nog uh, zeven wet, met wedstrijden te gaan. Kunnen ze die play-offs niet meer halen? Wel hebben beide ploegen dezelfde belangen. Ze willen zo hoog mogelijk eindigen in de reguliere competitie. Om daardoor een zo gunstig mogelijke positie te krijgen in uh, de play-offs. En dat geldt dan uh, voor Kinheim en voor H.C.W. Voor de play-downs uh, waarvan er uiteindelijk de nummers 5 tot en 8... eentje promotiedegradatiewedstrijden wedstrijden gaat spelen tegen de winnaars. Naar, tegen de kampioen van de overgangsklasse. Zover uh, is het nog niet. Uh, het zijn dus nu de restanten nog in de reguliere competitie... tussen Kinheim en HCW. De eerste serie van drie wedstrijden gewonnen door Kinheim. Simpel met 3-0. Ook afgelopen donderdag werd het uh, 3-0. Maar gisteren een uh, verrassende nederlaag. Dat mag je toch zo wel zeggen. In de Bussumse Hongbalvallei 2-1 voor HCW. Dus Kinheim is er alles aan gelegen om dat recht te zetten. Want het is spannend aan de top. Ze zitten allemaal dicht bij elkaar. En uh, er is niet één ploeg die je... met Kopperschouders uh, bovenuit steekt zoals dat de afgelopen jaren het geval was. Dus in die zin is elke wedstrijd winst belangrijk voor die plaatsing voor de playoffs. We hebben anderhalf inning gespeeld, stand 0-0. Dan naar um, de motocross in Duitsland. De grote prijs uh, van Duitsland daar op de Lauritsring in Sachsen. Daar kon uh, Jeffrey Hellings vandaag wereldkampioen worden. Dat was in theorie. Maar het gebeurde dus uh, nog niet, Sebastian. Timmerman. Nee, je, jij, nee, hè? Uh, nee, nee, nee. Je nee, hebt het nee, nee, eerst dan, dat, eens gezien. Dat, ja, dan hadden er ook wel hele rare dingen moeten gebeuren. Want uh, Jordy is een uh, grote concurrent, voor zover je nog kunt praten over een concurrent. Als je al, let op, 151 punten voorstaat op die, op die nummer 2. Maar Tixier had dan geen punten mogen scoren vandaag. Of in ieder geval heel weinig punten. Dan had dat in theorie dus inderdaad gekund. Maar dat zat er niet in, want Tixier eindigt als derde in de eerste match. Die wel weer gewoon, tussen aanhalingstekens wordt uh, gewonnen door Jeffrey Herlings uh, voor een andere Fransman trouwens Christophe Charlier. En dat betekent dat uh, de champagne vandaag in ieder geval uh, nog in uh, de koelkast kan blijven. Herlings staat wel inmiddels 156 punten voor op die uh, Jordi Tixier. Maar volgende week in, uh, bij de grote prijs in uh, uh, Tsjechië... Daar zal hij normaal gesproken dan de wereldtitel uh, voor zich gaan opeisen. En vandaag in Duitsland is hij gewoon bezig om uh, uh, weer een Grand Prix toe te gaan voegen aan zijn uh, imposante erelijst inmiddels. Want hij won uh, dit uh, seizoen al vele Grand Prix. Alle Grand Prix's. Er waren maar twee manches die hij niet won. Hij staat al op 27 Grand Prix-zegers in zijn carrière. En dat heeft geen enkele andere Nederlander uh, ooit gepresteerd. En normaal gesproken komt hij vandaag nummer 28 bij. Want in de tweede manche, uh, moet Herlings gewoon zorgen dat hij de motor Houd. En zo rijdt zoals in de eerste manche. En dan komt het wel goed, want in die eerste manche was hij ook weer toonaangevend. Had niet de kopstart, dat niet. Stuurde zo rond de derde, vierde plaats de eerste bocht in. Dat is een bocht naar links, maar na zo'n 200, 300 meter lag hij al op kop. Liep vervolgens uit, na zo'n halve minuut voorsprong op de eerstvolgende rijder. En in de rest van de 35 minuten plus twee ronden consolideerde Herlings gewoon prima die voorsprong. kwam geen enkel moment in gevaar. Charlier uit Frankrijk dus tweede. Tixier, de team genoot van Herlings, dus derde. En Glenn Koldenhoff, de andere vaste Nederlandse Grand Prix-rijder, eindigde in die eerste mars op de zesde plaats. Ze hebben nog een uh, nou, dik half uurtje rust. Net na drieën, dan gaan ze weer opstellen achter het starthek. En dan uh, valt dat starthek om en gaan we naar de tweede mars kijken op dat circuit op de Lausdietering. Een beetje apart circuit, want het is een uh, tijdelijk gemaakt circuit. Normaal ligt er alleen maar asfalt. En nu hebben ze aan de zijkant van het asfalt ook uh, wat zand neergelegd. En daar crossen de heren dus overheen. Dit is Radio 1. Een minuut over half drie, Mark Visser. Jazzzangeres Rita Rijs is overleden. Ze was de bekendste jazzzangeres van Nederland... en heeft meer dan 70 jaar op het podium gestaan. Reis kreeg verschillende onderscheidingen... waaronder 8 Edisons en de Bird Award. Tegenwoordig de Paul Aquet Award. Rita Rijs is 88 jaar geworden. De douane heeft vorig jaar twee derde minder namaakartikelen in beslag genomen dan het jaar ervoor. In Nederlandse havens en op de luchthavens werden er in 2012 1,1 miljoen onderschept. Reden voor de daling is volgens de douane een verschuiving van de verkoopmethode. Nepartikelen worden steeds vaker via webshops verkocht. Goeden worden dan in kleine pakketjes per post of koerier verzonden en zijn daardoor moeilijker te onderscheppen. En op de A2 bij Bokstol zijn bij een verkeersongeluk vier mensen gewond geraakt. Een, een inzittende zit nog bekneld in een bestelbusje. De A2 van Eindhoven naar Den Bosch is bij Bokstol voor al het verkeer afgesloten. Zometeen meer in de verkeersinformatie van de ANWB. Dat is het belangrijkste nieuws. En dan gelijk maar eventjes die anwb verkeersinformatie. Op de A2 Eindhoven den Bos is de weg dicht tussen Bokstel, Noord en Vught. Je hoorde het Mark al vertellen, er staat 5 kilometer file, maar met die file bent u ongeveer een uur kwijt. Het is verstandig om voorlopig om te rijden via de A50 en de A59. Radio 1. NOS langs de lijn. Buiten is het 51 graden zeggen de banden in de formule 1, Louis. 52 al hoor inmiddels. Maar het belangrijkste is, ze zijn allemaal nog heel en Mark Webber. Mark Webber is de koning van de banden op dit moment. Want die krijgt het voor elkaar al 19, al 20 ronden achter de rug. Hij is nog niet naar binnen geweest. En dan is de conclusie heel erg voor de hand liggend. Hij leidt de race, maar het is een vertekend beeld. Want daarachter 4,8 seconden Lewis Hamilton. Hij heeft al wel gewisseld. Hij is virtueel de leider. En daarachter Jensen Button, de McLaren-coureur... die het heel treintje, een heel treintje ophoudt. Dat begint bij Sebastian Vettel. En eindigt eigenlijk bij, eh, bij PRS en Raikkonen, Dus eh, vier, vijf auto's vast achter Button. Button die ook nog op de oude banden rijdt. De banden die nu aan het slijten zijn. En daar is iedereen echt eh, terrein aan het verliezen. Het gevecht op de baan. Het boeiende gevecht is op dit moment... Sebastian Vettel en Romain, Romain Grosjean. De Red Bull-coureur, de leider in het kampioenschap. En de Lotus-coureur die zo vaak als een brokkenpiloot is neergezet. Maar die als hij, als hij zijn dag heeft ook pijlsnel kan zijn. En onnavolgbaar en onvolgbaar zou je kunnen zeggen. Grosjean doet vermoede pogingen, is agressief in zijn rijstijl. En heeft het al meerdere keren geprobeerd bij Vettel. En Vettel moet opletten. Want Vettel kan natuurlijk met zijn enorme voorsprong in, voorsprong in het kampioenschap... ja, die kan, die kan zich wel een derde of een vierde plek... Eh, die, die, die kan dat wel hebben. Die, die, die wil deze race vooral finishen. En Grosjean die voelt dat. Die denkt, als ik de aanval open... dan zal hij niet eindeloos de deur dicht blijven smijten. Romain, Romain Grosjean nu vijfde, Vettel vierde. Dat is het gevecht op dit moment. Het is eigenlijk wel verrassend doordat Vettel deze race niet domineert. Hij lijkt met name de laatste tien ronden sinds de bandenstop de snelheid niet te hebben. En uh, we zijn het gewend dat hij vooraan rijdt. Of in ieder geval vooraan meerijdt. Die, uh, afs die afstand in het kampioenschap heeft hij niet voor niks. Maar vandaag, vandaag kon het hem wel eens niet worden voor Vettel. Ik verwacht een andere winnaar. En of dat dan Mark Webber is, dat lijkt me dan ook weer sterk. Hamilton heeft op dit moment de beste kaarten. Maar Grosjean, de Lotus-coureur, de teamgenoot van Kimi Raikkonen, die gaat, net als op de Nürburgring drie weken geleden... geheid de aanval openen op de man die het hele seizoen domineert. Een kwestie van tijd en hij gaat er voorbij... We zullen zien. Terug naar gisteravond, toen Ajax de eerste prijs van dit seizoen won. De Johan Cruijffschaal, de ploeg van trainer Frank de Boer, versloeg. Na verlenging, bekerwinnaar AZ met 3-2. En die hardkamp sprak na de wedstrijd met de matchwinnaar Sim de Jong. Dat was toch een uh, zware bevalling. Ja, uh, ik denk dat we de eerste helft uh, redelijk begonnen... alleen op een gegeven moment iets te laag tempo speelden. En de tweede helft denk ik dat we ja, na die goal eigenlijk uh, vergeten te voetballen. Het even moeilijk krijgen en ook op 2-0-8 ko komen. En, ja, ik denk dat we veerkracht hebben getoond door terug te komen, maar uh, ja, dat moet toch beter. was je daar verbaasd over? Nou, wel een beetje over de tweede helft eigenlijk ook uh, ja, wel een beetje begonnen. Ook. En ik denk dat we de eerste helft redelijk uh, ja, goed voetbalden, alleen niet, niet echt tot grote kansen kwamen. En, uh, de tweede helft uh, ja, zakten we totaal weg, eigenlijk, vooral naar die goal. Gisteren zei je van uh, deze prijs heb ik nog niet, die wil ik graag hebben. Nou, je hebt hem nu. Uh, is het echt zo? Nou, het is zeker een opluchting als je van 2-0 achter nog gaat winnen. En, uh, nee, ik was ook heel blij dat we deze prijs gewonnen hebben. Wat ik zei, ik wil uh, elke wedstrijd winnen, maar uh, het is toch wel weer speciaal. Het feit dat jullie 120 minuten spelen, gisteren zei uh, Frank, uh, we zitten nog eigenlijk op het eind van de opbouw. Hoort dit, is dit gunstig voor die opbouw of is dit uh, toch iets te veel van het goede? Nou, ik denk dat er zo'n uh, redelijke opbouw zit. Uh, halve wedstrijd, uur, 90 minuten en dan uh, 120. Dus uh, de opbouw klopt wel een beetje. Dus jullie zijn er klaar voor? Ik hoop het wel. Uh, we gaan het volgende week zien. Maar dan moet het wel beter, uh, zeker als tweede helft. Sime de Jong was zat en dan de tegenstander. Want Andy sprak ook met de verdediger van AZ, Nick Viergever. Hoe zou je deze wedstrijd omschrijven? Als uh, warm, uh, nou, leuk voor het publiek om, om te kijken denk ik. En zuur voor ons dat we hem nog dat we hem niet eruit slepen. Is dat het enige? Dat jullie hem er niet eruit slepen? Want voor de rest denk ik dat je best tevreden mag zijn? Ja, de bedoeling was om heel compact te spelen. Want je weet dat Ajax de kwaliteit heeft om, uh, om eruit te komen met de opbouw. En uh, dat je het dan uh, te open staat. Dus wel de koos ervoor om, om, om goed in te zakken. En uh, ja, daaruit moeilijk te maken, Ajax. En de omschakeling toe te slaan. En, uh, nou, dat lukt in het begin een paar keer net niet. En, uh, maar hij wilde goed stand, we hebben hun ja, halve kantjes hebben we gekregen eigenlijk. En in de tweede helft, dan ga je met goede moed de tweede helft weer in. En dan zie je dat je wel twee keer kan en dat je opeens 2-0 voor staat. En uh, ja, Dan moet je hem eigenlijk vasthouden. Nou werd er van tevoren toch wel verwacht, zelfs je eigen trainer, Ajax is zwaar favoriet. Dat is niet gebeurd, het was een gelijkwaardige wedstrijd. Lacht dat aan Ajax of aan jullie? Beide denk ik. ik denk dat we... Ja, omdat we ons redelijk wel verrast hebben dat we, dat we er zo goed op staan en uh, dat we als team zo gedisciplineerd kunnen spelen en onze taken kunnen uitvoeren. En dan zie je dat je het Ajax heel moeilijk kan maken. Ajax speelt niet op, op zijn best, denk ik, maar uh, dat kan uh, ook mede door ons natuurlijk, dat, dat we niet echt de oplossing konden vinden. Want ik denk uh, dat jullie hiermee wel aangetoond hebben dat jullie een belangrijke ploeg voor het komend seizoen zijn om voor die eerste vijf plaatsen te gaan spelen. Nou, dat is wat voorbarig, maar ik denk dat we onszelf wel een hele boost geven dat, dat, we, ja, dat, dat we wel meedoen. En, uh, dat, we ieder, dat we het eigenlijk moeilijk kunnen maken. Die toch al een aantal jaren met hetzelfde team spelen, dus die al goed ingespeeld zijn op elkaar. En, uh, ja, als je het eigenlijk zo moeilijk kan maken en 2-0 voor kan komen in de arena, met deze zware omstandigheden, dan is het uh, dat is een compliment aan de groep. Het feit dat jullie 120 minuten spelen, is dat een voor of een nadeel? Zeg je van het is voor de opbouw wel lekker of zeggen we nou toch maar liever niet? Nou, het was wel een nadeel, het was wel heel zwaar hoor, vooral uh, met deze tropische temperaturen, je zweet je zweetje, uh, helemaal, helemaal rot en uh, ja, het was zwaar, maar uh, gelukkig was het bij Ajax ook zwaar, ondanks dat we een meer balbesite hadden, uh, nou, stonden wij denk ik in de verlenging waren wij misschien wel iets fitter zelfs nog en uh, ja, dus ik denk wel dat het, het, het, het uiteindelijk wel een nadeel is, dus je maakt wel toch iets te veel onnodige minuten, en Helemaal als je nog verliest dan. Met wat voor gevoel geef je volgende week de competitie in? Toch wel met een positief gevoel, ik denk dat we hier, ondanks dat we verloren hebben, heel, heel positief kunnen zijn naar de, naar de groep, dat we, dat we, net als zei, heel gedisciplineerd gespeeld hebben en dat we bij Vlaag ook wel de vrije man kunnen vinden en uh, eigenlijk ook nog wel achteruit kunnen dringen en dat het achterin gewoon goed staat en dat was vorig jaar was dat anders en uh, daar moet je toch op bouwen, dat je, dat, je, dat, je, dat je verdedigend goed kan spelen en vanuit daaruit de opbouw kan, uh, kan spelen en uh, ja, de opbouw kan wel iets beter nog, want eigenlijk zit vroeg druk en dan moet je eigenlijk meer de vrije man vinden op het middenveld. En ja, dat gebeurt nog te weinig. NOS langs de lijn tot zes uur. Met sport en muziek. All you have to do is touch my head. To show me you understand. And let something happens to me. That's some kind of wonderful. Now like anytime my little world seems blue. I just have. In your embrace And this world Seems a better place Unless something happens To me You know it's some kind of Michael Bublé en Some Kind of Wonderful. Eerder deze week spraken we met Bas de Bever, de BMX-bondscoach... toen maar de verwachtingen hoog gespannen... maar nu keren ze terug van de wereldkampioenschappen... zonder ook maar één medaille. Martijn Jaspers zette in het Nieuw-Zeelandse Auckland... de beste prestatie neer, hij werd vierde. De wereldtitel bij de mannen ging verrassend naar Britt, Liam Phillips... en bij de vrouw was Caroline Buchanan uit Australië de beste... Merle van Benten en Laura Smulders sneuvelde al in de halve finales. Nou, veel grote namen bij de mannen en de vrouwen... werden al vroeg in het toernooi uitgeschakeld. En dan de Nederlandse bondscoach Bas de Bever. Hij legt de oorzaak bij de kleine, smalle indoorbaan in Auckland. Goed, we zaten hier op een binnenbaantje... zoals we van de week ook al een keer hebben gezien. En nou goed, daar met die bouw hebben ze ook wat compromissen moeten sluiten... ten opzichte van uh, de banen waar we normaal buiten buiten zitten. Het is alles heel klein en compact. En uh, het feit dat na de eerste voorronde eigenlijk uh, al toppers aan de kant zaten... omdat ze uh, nou ja, onderuit onderuitgeleden of onderuit gekegeld werden door een ander... dat zegt er al voldoende over het baantje. En uh, goed, daardoor hebben wij uiteindelijk wel een vierde plek bij de elite weg weten slepen... met meteen Jaspers en een vijfde plek bij de junior uh, Dames met Viviane van Hees. Maar onze usual suspects, die, uh, die gaat ook uh, allemaal aan de kant naar een halve finale. Ja, het was inderdaad opvallend. Hè? De, ook de titelverdediger inderdaad, Sam Willoughby, uh, uh, de Olympisch kampioen... Uh, Marie Strombergs. Um, heeft iedereen dan misschien een beetje het baantje onderschat... of is het uh, het feit dat je eigenlijk nooit op, op een klein, compact baantje als dit meer rijdt? De laatste misschien, maar ik denk meer dat... Er is goed gekeken moet worden... want BMX heeft zich natuurlijk sinds de stavond enorm ontwikkeld... als sport en, en, en met name de atleten. Dus de snelheid waarmee gefietst wordt... die is de laatste, nou, laten we zeggen, tien jaar enorm hoog, omhoog gegaan. Ja, als dan, als dan uh, wedstrijden, uh, mondiale toernooien en WK georganiseerd wordt... op een baantje die normaal gesproken nog niet eens past... op uh, laten we zeggen de helft van de oppervlakte van Papendal... Ja, goed, dan kan je je voorstellen dat... Uh, dat was vaak weer een probleem. Dus goed, uh, dat is een klein verwijt naar de UCI, uh, misschien. Door dus goed, uh, goed te kijken of, of, of, dit, of dit nog wel kan deze, in deze tijd. Nogmaals, dat is, dat is niet per se een excuus hè, voor, voor de uitslagen... maar het, het, het, het, het heeft zeker een rol gespeeld. Martijn Jaspers was dus de enige finalist. Hij wordt vierde. Uh, heeft hij jou erg verrast vandaag? Nou ja, Goed, Martijn die maakt natuurlijk de laatste jaren ook enorm uh, gedaan. uitgegaan. Uh, die ijs uitsjes en wint er al uh, een beetje met ons mee. Uh, en hij heeft uh, een enorm sprongen gemaakt, letterlijk en figuurlijk. Uh, en uh, goed, je, je verwacht wel iets van Martijn. Maar uh, goed, een vierde plek. Een finale plek hadden we, hadden we nog wel één kunnen schatten. Maar een vierde plek had ik inderdaad uh, nee, dat ik niet verwacht. Uh, bij de vrouwen uh, ja, sneuvelden Laura Smulders en Merle van Bentum dus ook in de, in de halve finales. Is dat ook een beetje hetzelfde verhaal als uh, uh, bij de mannen? Spelen die omstandigheden dan toch ook mee of, of zit daar nog meer achter? Nou, die omstandigheden spelen ook wel mee. Alleen bij Merle was het natuurlijk zo, hè, die, die, die komt net net terug van een dubbele uh, sleutelbeenbreuk. Die de laatste acht, negen weken heeft ze twee keer sleutelbeen gebroken. En dan twee keer een operatie ondergaan. En Laura, die had inderdaad gewoon, uh, daar, daar speelde denk ik gewoon de omstandigheden van, die ik je net al beschreven heb, uh, die speelde uh, een rol. Want als je hem al zo een beetje, uh, en wat normaal bij Laura nog niet zo'n ramp is, want die weet de weg altijd wel goed te vinden op een baan, uh, naar voren toe. Maar als dan zo'n uh, zo baan die uh, zo krap ligt als hier, ja goed, wordt die weg naar voren zoeken, wordt natuurlijk een stuk lastiger. Ja. Uh, volgend jaar is het WK in, uh, in Nederland, in, in, op, uh, in Ahoy, in Rotterdam. Uh, ja, dat is, dat is ook een indoorbaan. Uh, wat voor, kun ja? jij ze nu voor, voor tips meegeven om in ieder geval ervoor te zorgen... dat die baan wat makkelijker bereidbaar wordt dan uh, de baan in Auckland was? Nou, daar wordt al druk over gesproken. Hoor. De organisator is ook hier, uh, natuurlijk. Daar uh, wordt al druk over gesproken. Bovendien is de oppervlakte in Ahoy... Wel een stukje groter dan, uh, dan, dan hier in, in Auckland. Dus, dus die hebben we al. Maar we, we zullen wat creatief met de ruimte om moeten gaan. En wellicht uh, wat tribuneruimte moeten gaan gebruiken. En, en dat soort dingen. Hè. Dus uh, redelijk really creatief gaan denken. Maar er wordt al volop over gesproken. Zodat we dit soort dingen die we dit weekend hier meemaken. Uh, nou ja, minimaliseren. Wat hier het grootste probleem was. was, het, was, was de eerste bocht. En die gasten die komen daar met 60 uur een bochtje in. Wat misschien gemaakt is voor 40 uur. Ja, dat vaak een probleem. Dus als je in, in die zin creatief omgaat met de bouw van je baan... en met name in de aanleg van de eerste bocht... Dan, dan, kan er, dan kunnen er een hoop problemen voorkomen worden. De bondscoach van de BMX'ers, Barst de Bever tegen Sebastian Timmerman. PSV haalt de Zuid-Koreaanse voetballer Park Ji-sung terug naar Eindhoven. De middenvelder komt over van Queens Park Rangers... maar die afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Park speelde tussen 2003 en 2005. U weet nog, onder gezitting bij PSV. Vervolgens zeven jaar bij Man United... En nu dus terug bij PSV en als de laatste formaliteiten zijn afgehandeld... en Park de medische keuring doorstaat, dan kan hij aan de slag bij PSV in Eindhoven. Hier is Blondie en the tide is high. Dus in de tijd is high. Het is negen minuten voor drie. U hoort het al in het nieuws. Uh, jazz Sangeres, Rita Reizers is overleden. Op 88-jarige leeftijd. Ik heb contact nu met Jurgen Donkers. Um, goedemiddag. U was PM-manager. Wanneer um, ja? heeft u voor het laatst contact met haar gehad? Uh, dat is denk ik uh, een, uh, een week of anderhalf uh, geleden geweest. Ja. ja. En toen? Nou ja, toen, was, uh, uh, toen, was net een, uh, toen had ze net uh, ja, een interview gedaan, wat nu uh, achteraf haar laatste interview is gebleken. Het was een interview met, uh, met de Volkskamp. Dat was een ontzettend leuk interview geweest, dat wordt morgen ook gepubliceerd. En, uh, dus daar belden ze even over dat het zo leuk geweest was, dat het zo'n leuke journaliste was die daar langskwam. Uh, langs en uh, ja, ze was blij en uh, het was mooi weer. Ze was opgewekt, ze zat buiten, lekker aan een wijntje. nou uh, ja, ze te genieten. Ja. En toen? Uh, hoe bedoelt u? Nou, goed. U heeft haar toen voor het laatst gesproken. Wat is er sindsdien gebeurd? Ja. Nou ja, ze is, uh, een enkele dagen geleden heeft ze een, heeft ze een hersenbloeding gekregen. Uh, waar ze, uh, en daarna is ze niet meer bij kennis geweest. Ze heeft er niks van gemerkt. En uh, ja, we zijn natuurlijk allemaal, uh, zeker ook haar, haar dochter en haar kleinzoon... ontzettend uh, verdrietig dat dit... Uh, nu heeft het moeten gebeuren, maar we zijn ook dankbaar dat ze, dat ze op deze manier uiteindelijk uh, heeft moeten gaan. Dat ze geen uh, lang ziekbed heeft gehad. En uh, ja, vooral ook dat ze gewoon uh, uh, tot het einde toe heeft kunnen werken, want dat deed het liefst. Ja, want wanneer is ze voor het laatst opgetreden? Uh, dat was afgelopen uh, uh, 6 juli. Dat was in de North Sea Jazz Club. Ze, dat was haar eerste optreden na een heupoperatie, die ze in maart heeft gekregen. En uh, nou ja, daar heeft ze vrienden naartoe gewerkt, dat zat uh, drie, drie keer per week bij de visio en deed, uh, was zeer fanatiek met oefeningen doen en uh, een beetje de stem losmaken. En, uh, nou ja, als je er zag afgelopen 6 juli, ik denk dat iedereen dat kan beamen die daar was, dat was een standvol zaal. Het was een, uh, een prachtig uh, slotakkoord, achteraf moeten we dat uh, zomaar concluderen. Ja, en, uh, dus ze kregen tof. een minutenlange staande ovatie, de zaal was vol en ze zwingden. en de, de stem was heerlijk, klonk heerlijk, helder. En, uh, ja dat is prachtig ja, het leek ook net alsof ze de tijd kon weer staan hè of ja. de tijd geen ja, invloed nee, op haar dat... had op een of andere manier nee nou ja als je op je 88 s nog zo kan staan uh, kan staan swingen en, uh, en zo, zo leeft weet je wel dat, uh, ja. ja dat is ik, uh, ik ben zelfs ja, jonger dan haar maar dat was absoluut geen uh, dat je merkte gewoon helemaal niks in dat uh, aan dat, de, de leeftijd je hebt natuurlijk al levenservaring en zo maar het is eigenlijk altijd dezelfde gebleven en altijd een uh, jonge, uh, jonge vrouw of haar hele doen en, uh, en lang. Nou is het zo bij muziek he, dat het vaak moeilijk te omschrijven is wat nou de essentie is en wat je nou zo raakt in muziek. Dat geldt ook ja. voor Rieter Reis, maar, maar doet u nou eens een poging om te omschrijven wat haar muziek nou zo bijzonder maakt, hè? Wat, wat, wat natuurlijk altijd al gezegd is, uh, dat is haar ongekende timing, waar waar iedereen altijd lovend over is geweest. Ook heel veel muzikanten. Wat natuurlijk ook altijd prettig is, dat je waardering krijgt niet alleen van je publiek, maar ook van uh, je collega's om je heen. Die, die dat aanvoelen uh, natuurlijk als geen ander aanvoelen hoe fantastisch dat, uh, ze dat kon. En het was, uh, het was haar tekstbeleving, ze ging volledig op in, uh, in de muziek, in haar zingen. Ik had het net nog even over met Bert Vuisje, die, die haar uh, biografie geschreven uh, heeft. Die uh, heeft ook in de tijd dat hij het boek schreef hij de indruk gehad dat dat toch eigenlijk was uh, waar ze leefde. Dat was dat zingen. En dat heb ik ook altijd uh, zo ervaren. Dat was, uh, ze was heel, ze, ze, ze, het was een heel nuchter mens. Maar ze ging, uh, als het op dat zingen aankwam, ging ze er heel, helemaal in op. En, uh, ja, en daar heeft ze ook denk ik 72 jaar lang, 72, 70 jaar lang uh, succes meegehouden. Doordat dus je de mensen in de zaal, uh, in, in de zaal zag ook de uh, afgelopen keer... Ja, die, die waren door het drongen, dus uh, ja. ja, en dat kan ook alleen maar als je, als je gewoon trouw blijft aan jezelf en, en datgene doet uh, wat je wil doen en op de manier zoals, zoals je het wil doen, en dat heeft zij ja. gewoon altijd gedaan. Ja, geloof in jezelf en het ook uitstralen. Dat ja. is misschien ja. wel uh, in, inwezen. Uh, tot slot, ja, er zijn heel veel fans in Nederland, heel veel muziekliefhebbers die natuurlijk afscheid van haar willen nemen. Hoe, ja. uh, is daar al iets duidelijk over? Uh, nog niet helemaal, maar uh, in ieder geval is het zo dat uh, uh, de afscheidsbijeenkomst uh, maandag over een week is in Breukelen. En uh, nou ja, dat, uh, de details daarover die komen later naar buiten. Dat wordt nu natuurlijk allemaal uh, geregeld. Ja. In ieder geval wordt ervoor gezorgd dat heel veel mensen afscheid van de kunnen nemen. Dat, daar kunnen we vanuit gaan. Ja, dus... Uh... Goed, duidelijk. Dank u wel voor uw snelle reactie. Julian ja. Donkers was dat, PR-manager. En, sterk, en sterkte, hè? Dank u wel, dank u wel. Fijn dag. Julian Donkers, ja. PR-manager van uh, Rita Reis. Overleden op 88-jarige leeftijd. Kinheim, HCRW, Het Honkbal, Theoplasjaar. Twee innings kon HCW standhouden, maar in de derde slagbeurt is het goed raak voor Kinheim. Kremer scoorde het eerste punt en daarna liepen de honken vol door stevige hits. En toen kwam Jeffrey Adams aan slag, de eerste honkman, met een zogenaamde Grand Slam. De winst stond goed en de bal ging over de hekken. En dat is het ultieme moment voor de slagman. Zelf drie man binnenslaan en ook over de plaat komen betekende vier punten erbij. En een tussenstand van 5-0 in de derde slagbeurt. Jamie Augustine, kent u hem nog? Hij zet zijn carrière voort bij het Engelse Brighton Hove Albion. De oud-voetballer van onder meer Willem II aanzet in Birmingham City. stond een medische keuring bij de ploeg die uitkomt in de Championship. Dat is het tweede niveau van Engeland. Augustine kwam de afgelopen twee seizoenen uit voor Swansea. En uh, uh, Castus Mania ontbreekt volgende maand op de WK in Moskou. Atletiek specialist op de 800 meter. Liet ook haar laatste kans om zich te kwalificeren voor het mondiale toernooi liggen, is er dus niet bij. Goed, tot zover dit uur van NOS Langs de Lijn. Zometeen zijn we terug, hebben hoog bezoek... want de aanvoerster van het Nederlands vrouwenteam is hier te gast... om vooruit te kijken naar de EK-finale. Daphne Koster zit zometeen hier. Goed, drie voor drie. Tot zo, na drieën.